Twee uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben kritisch gereageerd... op de toespraak van de Syrische president Assad. Volgens Amerika bevatte die geen enkele toezegging... en zal de roep om hervormingen er niet door verstommen. Assad zei gistermiddag dat de protesten van de afgelopen weken... het werk zijn van samensweerders die Syrië te gronden willen richten. Amerika wees die beschuldiging van de hand. Het is te gemakkelijk om met complottheorieën te komen... in plaats van met hervormingen, zei een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.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 De stiefbroer was al eerder in beeld als verdachte. Onderzoek van de politie in Brabant heeft nieuw bewijsmateriaal tegen hem opgeleverd. Ajax-voorzitter Uri Koronel heeft zich fel uitgelaten over Johan Cruijff. In een toelichting op het opstappen van het Ajax-bestuur... zei hij dat Cruijff met zijn manier van communiceren een grens heeft overschreden. Cruijff zou hebben gezegd, als je de directie steunt ga je eraan, dan schrijf ik je kapot. En wie niet wil meewerken moet eruit. Cruijff zelf ontkent dat hij dat zo heeft gezegd. De leden van het bestuur van de Ajax en de raad van commissarissen zeiden gisteren dat ze met hun vertrek een impasse willen voorkomen. De ledenraad van de Ajax gaat nu een commissie samenstellen die op zoek moet gaan naar opvolgers. Het weer, nog wat regen in de loop van de nacht droger, minimaal rond 8 graden. Overdag vanuit het westen overal regen. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 17 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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 Leave, never ever change, keep that breathless charm, won't you please arrange it, cause I love you just the way. voorstellen dat je bij jezelf denkt, waar ken ik die stem van? Waar ken ik die stem van? Het doet me ergens aan denken. Aan een liedje zoals bijvoorbeeld This Love. Of een ander liedje She Will Be Loved. Ja, het leek op de stem van de zanger van Maroon 5. Sterker nog, het is de zanger van Maroon 5 die je hoorde met het hele oude... The Way You Look Tonight, de compositie die gecomponeerd werd in 1936. Kom er maar eens om. Adam Levine, de naam van de zanger. Goedenacht allemaal, dit wordt het muziekprogramma van Radio 1 in de varennacht, de Radio 1 nacht. Dit wordt de nacht, klinkt anders, dit uur twee studiosessies. Je kan onder andere gaan luisteren naar de uh, Handsome Poets, een Nederlandse band die afgelopen week hebben opgetreden in het ochtendprogramma van Giel. En zij waarden zich aan een nummer van Elbow Lipikets en ze deden dat goed, zo goed dat ik het... Uh, later in dit uur gaan herhalen. En verder was de afgelopen uh, zaterdagavond, dus weer bijna een week geleden... toen was uh, Marieke Jager te gast in Met het oog op morgen. En ze zong daar twee liedjes live. Eén daarvan laat ik je horen dit uur hier bij de Nacht. anders. En verder afgelopen weekend ging de zomertijd in. De zomertijd, we zitten er weer aan vast tot eind oktober. De Summertime in de uitvoering van Billy Stewart. En die had daarmee een internationale hit in de jaren zestig. In hetzelfde, in hetzelfde stramien maakte hij ook een cover van een outdoors day-hit destijds, Secret Love. Maar goed, nu ik het toch over die Summertime heb. Dat is oorspronkelijk een compositie van George and Ira Gershwin. En verscheen in 1935. Het was toen een song uit de opera Porky and Bess. En nu ik het toch over Porky and Bess heb. Ik heb Dieu, mon amour, mon des millions, de rien du tout. C'est plus qu'il m'en faut, j'ai pas d'autre, de chevaux, d'ennuis, de mots Ceux qui ont beaucoup de beaucoup vivent toujours dans les froids. Que quelqu'un passe faces, basses, leur bien et efface ma basse sur tous leurs biens et leurs droits Pourquoi je ne ferme pas ma porte même quand je sors On peut me voler que ma porte Car les seuls trésors que j'envis comme un ciel plein d'étoiles à minuit sont gratuits. J'ai des millions de rien du tout, mais rien c'est plus qu'il m'en faut. J'ai ma chanson, mon amour, mon paradis sous la main. J'ai mon Dieu, mon amour. Des millions de rien du tout qui font toute ma fortune. J'ai le soleil, j'ai la lune, la mer et les lunes. Ceux qui ont beaucoup de beaucoup passent leur temps à genoux, tels des coupables de peur que le diable ne vienne voler leurs sous. Les fous, je suis très loin de l'enfer des gens tourmentés.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 Dus, porgen best. I ain't got plenty of nothing. In dit geval hoorde je de uitvoering een uh, oude plaatopname van uh, Charles Asnavour. Die Asnavour, die uh, je ja, zou als oneerbiedig zeggen, die doodgeknuppeld moet worden. Uh, die man die blijft maar doorgaan. Hij is, uh, onlangs heeft hij nog een optreden in Antwerpen gegeven. En in september daar geeft hij een reeks concerten in de Olympia in Parijs. En tegen die tijd. 22 mei zal het zijn. Dan wordt hij namelijk 87 jaar. Charles, alsnog voor. Oui, je sais que les chiens à voient, que les yens me suivent partout, pas à pas. Les boutons dans le ciel tournent autour de moi. Mais je ne m'en fais pas car tu es la prête de Même si le vent qui balait, du monde toute la sagesse Même si les âmes sont fous, ils ne tiennent pas leurs promesses Je sais que tu oublies tout sous l'effet de mes caves Que la tormenta nous deje à la deriva o la trash o la que nous vienne encima Aunque la marea nos intente alejar Ni la lluvia ni el viento nos van a séparar Seigneurita, je ferai n'importe quoi. Tu sais, si t'as que tu peux compter sur moi. Dis-moi encore une fois que je suis ton roi. Je livrerai mille batailles, je mourrai pour toi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi. Mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas fait tout in le ciel, tourne autour de moi mais je m'en fais pas car tu es là près de moi. Les vipères sont cachées sur les sentiers J'évite les pires du chemin, j'évite tous les dangers Je sais que tôt ou tard les derniers seront les premiers Et que les coups reçus un jour seront rangés que les frontières bloquent le el camino Yo sigo este rumbo esquivando al enemigo De la sien desierto, tu verras que la cabeza De lacanes ni serpientes nos van a separar Pour ta señorita, je ferai n'importe quoi Tu sais, maman, si t'as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 Je ben een heel erg leuk pas de moi. Mais je fais pas car tu es de moi. Oui, je sais que les chiens dans le ciel autour de moi. Mais je fais pas car tu es de moi. Vorige week heb ik er al iets van gedraaid. En nu weer. En dat is wat ik gedraaid heb van de cd Una y Otra Beth. En je hebt kunnen luisteren naar de stem van Sergent Garcia... die doorgaans zijn songs in twee talen doet. In het uh, Frans en in het Spaans. En af en toe komt er ook nog wel eens een regeltje Engels tussendoor. Sergent Garcia, hij uh, toert de komende zomer in diverse landen. En Nederland doet hij ook aan. Dat zal zijn op 26 juni in Amsterdam. Dan zal hij een optreden geven... Op het Amsterdam Roots Festival. En een maand later, 10 juli, dan zal hij in Leiden zijn. En in Leiden is op dat moment het Werf Pop Festival. Sergeant Garcia. En dit van Marieke Jager die was afgelopen zaterdag in Met het Oog op Morgen. Mine, je step, you'll be a traveler. No one tells you when or where to go. Your love, don't let them fool you, girl. No one wants to see you heartbroken. Big girl, ready to go away from here. Leave like they do in the movies. Grow up, be a mindful traveler. Endless roads, they make you understand There's so much more to think about when nothing's in the way Endless conversations shake your hand And every day is making you stronger Big girl ready to go away from here Leave like they do in traveler. Oh, never forget, I'm here. Become ready to go away from here. Leave like they do in the movies. Grow up, be a mindful traveler. Let me go this time, cause everything is possible for you. Big girl ready to go away from here. Leave like they do. Mooi is dat Marieke Jager zo klank ze afgelopen zaterdag in... met het Oog op Morgen waar ze twee songs te berden brachten. Dit was een van Traveler, ook de meest recente single... En daarvoor uh, had je dan die Sergeant Garcia. Maar Marieke Jaag, die treedt op uh, de komende week op een aantal locaties. Allereerst zal het zijn in april in de. Uh, uh, vrijdag is dat dus morgenmiddag in de namiddag in Amsterdam in de Instor Concerto met ook een handtekeningssessie. Zondag Dan is zij aanwezig om op te treden in de muziekgriterij in Maastricht. En dinsdag 5 april, maar dat is inmiddels uitverkocht... dan zal Marieke Jager optreden in het Amsterdamse paradiso. Jorde van haar Traveler. We blijven nog even bij het reizen. waiting for me. sands of Waikiki and I held you oh so tight Oh my sweet Fraulein down in Berlin town Makes my heart start to the sea would be lapping your door and sure enough I don't see you no more till you run short of money and the wherewithal to have a ball the choo-choo ever runs this way until my roving papa hits a rainy day try Don't believe that a home life is tribe, so travel and man, there'll be no struggle and strife, keep on traveling for the rest of your life. thing deep Zijn gemaakt over mannen die reizen. Ik liet je er maar drie horen. Onder de titel Traveling Man uit 1967. Stevie Wonder daarvoor uit de eerste helft van de jaren 40. De jazzzangeressen Anita O'Day. En Ricky Nelson die hadden in 1962 een hit met Traveling Man. Drie Traveling Mans, dus op een rijtje. Weer naar de muziek van vandaag. Ze komen uit Seattle en ze noemen zich de Head in the Heart. Put your dreams away for now. I won't see you for some time. I am lost in my mind. I get lost in my mind. Mama once told me. You're already home when you feel love. I am lost in my mind. I get lost in my mind. is older than me But oh my brother Don't you worry about me Don't you worry Don't you worry Don't worry about me Tell me, my brother Daar komen ze vandaan, Chattel, waar het bijna altijd schijnt te regenen, heb ik me laten vertellen. En ja, daar komt niet alleen Grunge-muziek vandaan, maar ook uh, folkmuziek, nieuwe folkmuziek. The Head and the Heart, de naam van het uh, gezelschap. En ze hebben net een nieuwe single uitgebracht, deze The Head and the Heart. En de titel van de single luidt Lost in my mind. Nederlandstalige muziek, licht uit. Hier bij de nacht klinkt Anders de Vader op Radio 1. Wat gek van de sleutelmoed? Echt uit mezelf vandaag. De duivel die roept mijn naam. Hij weet ik luister graag wat hij zegt, dat maakt me blij. Heb er een nekelaar, aan om echt zo normaal te zijn. Dus ik doe met de mee, En lach met de duivel. Niks is verleidelijker. weet dat de eigenlijk niet goed is, maar toch doe ik het. Ik lach met de duivel. Ik heb morgen vast bij, dat is mij van Maar scheid de duivel, weer? niet gaat uit vannacht. We brengen het beest naar buiten, de zenkel nog de duivel. Twee Mercedes-Benzers op. Wist iedereen yeah, boe? Je kent me toch? Doe strictly put binnen Animal. Ga tenner mo, herken je mij niet? Van de fake staat plus vijftien. He, oh ja, yeah, dat is mijn wijn, wie diegen min dertig. Terin lekker, Voel mijn losjes, ik ben stap. Naar de wc, ik heb bap. Gele rakken, glaasje put, je kristal of putje nap? Voel de liefde, doe mijn vreemd. Half the party in de 301. Lowlands, Magne Party. Een keer de fan dat ik Yes erken. Vier gaat uit vannacht. Pregare In de baas, burn house, in de house, in de luxe of net de naas. Zin in jou, zin in mij, doggie kom maar in mijn mij. Oké, okay, dag in de para, elke dag. Mijn glas vol, ik heb een Jackie Cola, sterke dank. En met mijn twee zandboeken maak ik van. De penis die bij de Susie Wong. Nike Fresh, geen Louis Vuitton. Zim me niks, dan drinken veel. Maar is het dankje gebleven in mijn keel? In de paradijs, om mijn een glas op twee. Whisky wordt aan de up face. Mijn ogen hangen net te lopen langs de dik. Tic Tik's aan ze zeggen hooi in de van. In de paradijs, om mijn een glas te zien. En alle chicks zien dat ik voor de assen vind. Ik ben een roer en ik heb een racht gesteerd. Waar ik vandaan kom, wat denk je voor mijn past misschien? Het licht gaat uit, vannacht. Van we brengen een. MUZIEK van alle tijden en van alle genres, Daar kan je tegenkomen. In de nacht klinkt anders hier bij de Vader op Radio 1. Dit waren de Opposite licht uit. Nederlandstalig rap, ja, ook rap kan je tegenkomen. Maar het was wel een milde rap. Zeg zelf nou. Ketje me die komt ook naar Nederland toe, in juni zal dat plaatsvinden. They say the world must end somehow. They say the end's not far from now. I think they're wrong. Don't worry your life away. Start living for today. Don't think about tomorrow. ze, komt naar Nederland toe. Katie Melua en ze zal optreden in de HMH op 8 juni. En een dag later dan uh, is ze te vinden in België. Dan een optreden in Brussel in Vorst Nationale. Katie Melua dus. En wat je van haar hoorde, if the lights go out, kan je vinden op de CD Pictures. Van de ene dame met de gitaar naar de andere dame met de gitaar. Hier is uit Amerika... The Koreaans-Amerikaanse Suzie Soon. Su. When I see you, I see me. Caged heart, passion up your sleeve. The music of Coon. uit de Verenigde Staten, maar ze heeft Koreaanse roots, Suzy Soo Su, de naam van de zangeres en de gitaristen, want ze begeleidde zichzelf op de gitaar en Suzy Soo Su zong In the Moonlight. Dit is vanaf afgelopen maandag, als ik het goed heb, de 28 e in ieder geval, in het programma van Giel Belen op de vroege ochtend op Radio 3. De Handsome Poets, een Nederlandse band, en zij waagden het om elbow te coveren. En ze deden dat goed, en zo klonk het. ...Handsome Poets. Met een nummer dat uh, bij tijd en hier op Radio 1 horen... ...maar dan in de originele versie van Elbow. En een liedje de cover zoals die inderdaad de afgelopen maandagochtend werd uh, gebracht... ...in het ochtendprogramma van Giel Beelen, de Handsome Poets. Aardig gezelschap, want ze spelen stevige rockmuziek. Dan denk je van nou, dat zullen wel jongens zijn met uh, kapotte t-shirts... ...en kapotte spijkerboeken. Nou, nee. Ze zijn keurig strak in het pak met een stopdas om. Dat is weer het aardige ervan. Wil je ze zien, dat kan. Morgenavond dan geven ze een optreden in Den Haag. De Handsome Poets. Je kan ze gaan bekijken en beluisteren in het paard van Troje, De Handsome Poets. in de jaren 80, Level 42, je hoorde nog eens een keer een succes van hun uit 1987. Het werd gemaakt voor het album Running in the Family. Level 42, de band onder leiding van Mark King, de basgitarist en Children Say. Zo dadelijk hoor je Ewoud de Jong met een update van het laatste nieuws... en tot die tijd muziek uit Frankrijk. Ze is daar al jarenlang actief. Hier is ze nog eens een keer, Milen Farmer... Centwerk heet Laila.